1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Ouders gaan vaste eigen bijdrage kinderopvang betalen. Voedsel- en Warenautoriteit controleert kiemgroenten en fraude met pensioendode ambtenaren in Griekenland. Vanmiddag veel bewolking en buien. Vooral in het oosten van het land stevige buien. Kans op onweer daar. Er staat weinig wind. Temperatuur stijgt naar 17 tot 19 graden langs de kust. En 22 tot 25 graden in het zuidoosten. Ook morgen veel bewolking met opnieuw smiddags buien en in het Zuidoosten kans op onweer. Wie kinderen in de opvang heeft, moet minimaal 180 euro extra per jaar gaan betalen. En ook wordt er fors bezuinigd op het kindgebonden budget. Dat heeft minister Kamp van Sociale Zaken zojuist bekendgemaakt. In de Haag politiek verslaggever Peter Blok. Peter, waarom wordt de kinderopvang duurder? Nou, net als uh, alle ministeries moet ook minister Kamp van Sociale Zaken fors bezuinigen. De kinderopvang kost hem kapitalen. Nu al uh, 3 miljard. Dat was een paar jaar geleden nog 1 miljard. Hij wil uh, wel meer vrouwen, meer moeders aan de slag. Maar ja, dat lukt maar ten dele. En is ook niet altijd te danken aan al die extra euro's uh, voor kinderopvang, zegt Kamp. En dus gaat het mest erin. En, en hoeveel wordt het duurder? Er komt een extra vaste bijdrage van 15 euro per gezin per maand. Dus 180 euro per jaar extra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 Uh, dat voor wat betreft uh, de, de, de extra kosten. Maar bovendien gaat het mes in het kindgebonden budget, hè? Ja, het kindgebonden budget is uh, straks nog maar voor twee kinderen. En heb je meer dan een ton aan uh, bijvoorbeeld spaargeld of een erfenis... dan krijg je helemaal geen kindgebonden budget meer. Ook al heb je een laag inkomen. En uh, hiermee met al deze maatregelen... denkt Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken... anderhalf miljard euro te besparen. Ja, dat is het belangrijkste doel. Er gebeurt meer in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mega bezuinigingen bij Defensie. Waar 1 miljard geschrapt moet worden en waar 12.000 functies verdwijnen. Verslaggever Wilco Bom volgt dat debat. Wilco, krijgt minister Hiller wat hij wil? Ja, op grote lijnen wel hoor. Maar de regeringspartijen, VVD en CDA en ook gedoogpartner PVV... die halen wel wat scherpe kanten van de bezuinigingen af. Althans, dat zijn ze aan het proberen. En daarbij gaat het om patrouilleschepen, om Cougar-helikopters en om de koninklijke Maréchaussee. Eh, Kamerlid Hand Ten Broeke van de VVD die stelde vanochtend als eerste de bezuiniging op patrouilleschepen ter discussie. De minister, er zijn er ooit vier besteld bij een scheepswerf. De minister wil er maar twee kopen en die andere twee meteen verkopen. Maar daar is de VVD het niet mee eens. Luister maar naar Ten Broeke. De marine gaat er voor wat betreft de VVD een cruciale rol spelen... bij het behartigen van Nederlandse belangen in het buitenland. Sterke marine past bij Nederland handel, vrijheid en blik op de wereld. Daarvoor moeten we onze handelsbelangen zelf willen beschermen op de Indische Oceaan. Het piraterijprobleem is een groot probleem. is een structureel probleem en vecht een permanente aanpak. En daarvoor zijn die OPV's, die patrouilleschepen, buiten buitengewoon geschikt en buitengewoon noodzakelijk. En dan kunnen we niet af met twee. Daarom zou de VVD ervoor willen pleiten om meer patrouilles schepen af te nemen dan deze minister wil. Gewoon de vier, die we hebben besteld, die we hebben betaald... waar de Nederlandse belastingbetaler zijn geld al in heeft zitten. Niet voor een appel en een ei aan een of andere scheik, heb ik gezegd. Ja, uh, de VVD wil dus dat die, die OPV's, die schepen, dat die gekocht worden, uh, Wilco. Gaat dat lukken? Nou dat zou best wel eens kunnen hoor, want de schepen zijn tenslotte al besteld en verkopen aan een ander land is best een raar verhaal. En bovendien hebben de regeringspartijen en de PVV de afgelopen dagen veel met elkaar onderhandeld over wat ze met die bezuinigingen aan moeten. En alle drie die partijen willen iets, de VVD wil dus die twee schepen, het CDA wil dat er vijf extra Cougar helikopters in de lucht blijven en niet worden verkocht. En de PVV wil minder bezuinigen op de Marseche Daar zijn ze het eigenlijk over eens met elkaar. Ze gunnen elkaar ook alle drie wat. De vraag is nu nog hoe de minister gaat reageren. Maar als de regeringspartijen en de PVV samen iets willen in de Tweede Kamer... is het best logisch dat hij ermee instemt. En uh, dat moet dan vanmiddag en vanavond gaan blijken. Want zo lang duurt het debat nog. Uh, en alles bij elkaar is het overigens maar een druppel op de gloeiende plaat van die miljardenbezuiniging. Maar dit wordt waarschijnlijk dus wel anders dan de minister oorspronkelijk had bedacht. Welkom de Voedsel- en Warenautoriteit neemt monsters van Nederlandse kiemgroenten. Ook al zijn er geen aanwijzingen dat de Duitse EHEC-besmetting uit Nederland komt... toch worden er proeven genomen. De tuinbouwsector beweert dat een besmetting in Nederland niet kan. Maar volgens redacteur Gezondheidszorg Rinke van den Brink is dat niet waar. Nee, dat klopt absoluut niet. Um, onlangs, uh, half april...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 Bij een politieinval op woonwagenkampen in Os zijn drie mannen aangehouden. Die worden verdacht te zijn van een criminele organisatie. De politie zoekt er met speurhonden naar drugs en geld. De politieactie is een onderdeel van een grootschalig onderzoek... naar hennepcriminaliteit in Brabant. Het afgelopen half jaar werden geregeld mensen aangehouden... en werden er hennepkwekerijen opgerold. Griekenland dan. Daar krijgen duizenden gepensioneerden die al jaren overleden zijn... nog steeds een pensioen. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Griekse regering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 Een groot deel van de Nederlandse gemeenten weigert akkoord te gaan met bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Afspraken daarover staan in het bestuursakkoord dat de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, af wil sluiten met het Rijk. Woensdag stemmen de gemeenten over het totale bestuursakkoord. Op hoog niveau is zojuist in Den Haag nog geprobeerd de kou uit de lucht te halen. Politiek verslaggever Magreet Boer. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is naar het torentje van premier Rutte gekomen om nog eens duidelijk te maken hoe groot de zorgen zijn van veel Nederlandse gemeenten. Het gaat met name om de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Maar er is vanochtend geen letter gewijzigd aan het bestuursakkoord. Het was geen uh, onderhandeling voor uh, op dit moment. Uh, wij hebben uitgelegd uh, hoe de leden erin zitten. Het kabinet heeft een aantal opmerkingen gemaakt. En uh, we hebben vanmiddag bestuursvergaderingen en dan gaan we kijken hoe we verder gaan. Maar het ziet er niet goed uit, hè, gezien uw achterbandenopstelling. Dat weet ik niet. Uh, dat hangt er vanaf uh, hoe, hoe je zaken interpreteert. En daar gaan we mee aan de slag. Betekent dat u dan nieuwe uitleg heeft gekregen hoe u zaken moet interpreteren? Mm, ja, het is een beetje lastig, want dan gaan we bijna in op de details van het gesprek. Uh, en daar vind ik het eerlijk gezegd een beetje te vroeg voor. Heeft het kabinet dan uh, wat zorgen kunnen wegnemen, denkt u, bij uw achterban? Dat gaan we straks vanmiddag bespreken met het bestuur. En dat kan ik op dit moment echt niet zeggen of dat zo is. Het kabinet geeft 400 miljoen euro voor de sociale werkvoorziening. Maar de gemeenten vinden dit te weinig. Aan Jorisma is te verstaan gegeven dat er geen cent bij komt. Op dit moment komen er geen financiële middelen. Dat is wel helder. Als de gemeente woensdag niet instemmen met het bestuursakkoord, dan zet het kabinet de maatregelen gewoon zelf door. Dat heeft minister Donner al gezegd. De druk op de gemeente wordt dus flink opgevoerd. Want met het bestuursakkoord in de hand, weten de gemeenten in ieder geval dat ze 400 miljoen euro binnen hebben. Wijzen ze het akkoord af? dan is het nog maar de vraag hoeveel geld ze krijgen. Nou, dat is precies het gesprek wat we met elkaar aan het voeren zijn natuurlijk... en waar woensdag de conclusies over getrokken worden. Zij, zei Annemarie Jorisma, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op het VNG-congres woensdag stemmen de gemeenten dus over dat bestuursakkoord. En dan zal blijken of het gesprek vanochtend op het torentje van de premier resultaat heeft gehad. Een veiling van spullen van Bernard Medoff, de grootste oplichter uit de geschiedenis... heeft ruim 400.000 dollar opgeleverd. De opbrengst komt ten goede aan de slachtoffers van de oplichter. Boxershorts van Medoff gingen voor zo'n 140 euro van de hand... en verder werd er veel huisraad verkocht... en ook zijn golfspullen vonden gretig aftrek. Zo'n 6000 mensen deden mee aan de veiling via internet. Medoff zit een levenslange gevangenisstraf uit. In 2008 werd hij opgepakt... nadat duidelijk was geworden dat hij geen wonderbelegger was... maar gewoon een ordinaire oplichter. Door een soort piramidespel heeft of duizenden particulieren... en vele financiële instellingen voor vele tientallen miljarden dollars benadeeld. Sport. En misschien is er dan toch nog hoop voor Eerste Divisie Club RBC. Ruim een uur geleden zou de club faillissement aanvragen. Dat is op het laatste moment omgezet in uitstel van betaling. Waarom? Dat is nog niet duidelijk. Het kan betekenen dat zich sponsors hebben gemeld die de club uit de financiële zorgen willen helpen. Er is 1,3 miljoen euro nodig om RBC te redden. En Chelsea blijft trekken aan Guus Hiddink. De Londense club wil hem als opvolger van de ontslagen Carlo Ancelotti. chelsea aanvoerder John Terry steekt zijn waardering voor Hiddink niet onder stoelen of banken. We had a great time under Gus as well. You we know, we had four vijf five months under him and come to Wembley and won the FA Cup. Um, you know, so he'll be welcome back and of ze gaan iemand die de club weet... of iemand helemaal anders is om uit te komen. Maar dat is uit de spelers' handen... en we dat aan de in de board. Terry had het naar nou zijn zin onder de Hiddink. De nv cup werd gewonnen en dus is hij van harte welkom. De spelers gaan er niet over, het is aan het bestuur, zegt Terry verre. De Turkse bond speelt een belangrijke rol in de overgang. Hiddink is bondscoach van Turkije... en dus zal Chelsea met de bond moeten gaan onderhandelen. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul las de kranten...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 Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Afrit en Dolder 2. En op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en Afrit-Ierseke 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Het is 14 minuten over één. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Wie kinderen in de opvang heeft moet minstens 180 euro extra per jaar gaan betalen. En ook wordt het fors bezuinigd op het kindgebonden budget. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kiemgroenten in Nederland controleren. Kiemgroenten worden in Duitsland als de bron van de EHEC-besmettingen gezien. En in Griekenland krijgen duizenden overleden gepensioneerden nog altijd een pensioen. De regering doet nu extra onderzoek naar een verdacht hoog aantal gepensioneerden boven de 100. die nog altijd pensioen ontvangen. Dit is Radio 1 en CRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Steeds meer mensen wonen dus alleen zonder partner. Dat blijkt uit de jongste CBS-cijfers. Wat betekent dat eigenlijk voor Nederland? Dat is de vraag voor vandaag. In het radiodagboek deze hele week aandacht voor de actie Alpe du Zes. De fietstocht waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Iedere dag hoort u het verhaal van een betrokkenen. En vandaag is dat NCV-collega en Radio 2-presentator Bert Kranenbarg. En die vindt het helemaal niet erg om naar Frankrijk af te reizen. Want als kind was hij al gek van dat land. Ik had uh, een, uh, een kaartje van Frankrijk hangen. Uh, ingedeeld in vakjes met alle arrondissementen, zodat je uh, altijd als je de nummerborden van de auto's zag, even kon opzoeken van: oh, die komt uit 78, dat is uh, aan Daar Daaromheen hingen allemaal van die, uh, die camembert-doosjes. Ja, en straks half twee, um, uh, voor half twee moet ik zeggen meer van hem en na half twee is het dan stand.nl. De Vereniging Eigenhuizen opent deze week een website met beelden van inbrekers. Iedereen kan daarvoor beelden aanleveren, die bijvoorbeeld zijn gemaakt met een beveiligingscamera. Enige voorwaarde is dat er ook wel een aangifte is gedaan bij de politie. De reden dat de Vereniging Eigen dit allemaal doet is omdat ze vinden dat de politie te weinig doet met die woninginbraken. Gaat dit eigenlijk niet te ver, zo'n wetse schandpaal? De stelling straks. Het is goed dat de vereniging Eigen Huis... beelden van inbrekers op de website zet. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070. Kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen. Nummer 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. 1,8 miljoen Nederlanders woonden in 2010 alleen, zonder partner dus. En dat aantal is flink gegroeid, blijkt uit cijfers van het CBS... Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1995 bijvoorbeeld lag het aantal alleenwonenden op 1,4 miljoen. En Lunch vraagt zich af, wat betekent die groei van alleenwonen voor Nederland? Ik praat erover met Emeritus hoogleraar Jenny Gierveld. Goedemiddag. Uw expertise ligt onder meer op het gebied van uh, de samenstelling van huishoudens, leefvormen, eenzaamheid en latrelaties. Dus het uh, nou, lijkt me dat u recht van spreken hebt. Uh, CBS-cijfers die zeggen dat uh, meer mensen alleen wonen. Zijn daar redenen voor te geven? Ja. Deze ontwikkeling is al een aantal jaren aan de gang en het zal nog wel doorlopen. En het houdt verband met uh, belangrijke wijzigingen in onze samenleving. Voor wat betreft de jongeren, uh, uitstel van het gaan samenwonen en trouwen... maakt dat ze uh, langer zelfstandig alleen wonen. Uh, nadat men is gaan samenwonen of trouwen, uh, vaker beëindiging van die relatie. En na zo'n beëindiging, na echtscheiding ook na verweduwing, uh, zien we dat mensen veel vaker uh, ervoor kiezen om alleen te wonen. Of te gaan latten. En dan tel je natuurlijk allebei als afzonderlijk uh, als, als, uh, alleen woont. Ja, allebei tel je als alleen wonen in zo'n geval. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En, en, en dat verklaart ook dat, uh, dat het ook vooral middel, mannen van middelbare leeftijd zijn. Want dat werd er apart bijgezegd in het nieuws. Uh, hoe, hoe zit dat dan precies? Ja, ja, we zien dat in alle leeftijdsgroepen, maar in middelbare leeftijd komt het ook erg veel voor. Een grote stijging van het aantal scheidingen, zowel van samenwoonvormen als, van, als na trouwen. Uh, de vrouwen, uh, voor zover er kinderen aanwezig zijn, de vrouwen komen dan natuurlijk terecht in uh, uh, wat wij noemen de situatie van alleenwonende moeder met kinderen. En veel mannen uh, blijven alleen wonen in ja, ja. zo'n... Uh, ja, de kinderen gaan eigenlijk bijna automatisch naar de moeder. Dus dan wordt dat weer Meestal, een, ja. een, een, een eenoudergezin gezin, we het dan maar. Maar ja. die mannen blijven ja. wel alleen. Dus vandaar dat, dat die in die cijfers terug te vinden zijn. Ja. En, en ja. Uh, er zijn ook vooral laagopgeleide mannen, begrijp ik. Hoe, hoe verklaart u dat nog? Ja, de echtscheiding was vroeger iets voor vooral de hoogst opgeleide groepen mensen in ons land. Maar dat is omgeslagen. Tegenwoordig zien we de hoogste percentages echtscheidingen onder mensen met lagere opleidingen. Nou, dan heb je dus de verklaring waarom onder die middengroepen wat leeftijd betreft zoveel alleenwonende mannen zijn. Ja, vroeger werd daar niet gescheiden. Tegenwoordig denken zij ook van, nou ja, we gaan toch maar uit elkaar. Dat komt er ook ja, op neer. Klopt. klopt, klopt. Um, nou, nou noemde ik net in het rijtje waar u uh, uh, uh, uh, uh, van alles vanaf weet... noemde ik ook eenzaamheid. Uh, de, de Alleenwonende ouderen wordt uh, ook steeds groter, die groep. Ligt ja. voor hen ook eenzaamheid op uh, de loer? Uh, eenzaamheid ligt op de loer voor alle uh, groepen mensen... voor alle mensen die alleen wonen. Dat is een hoge risicofactor, zowel jong als oud... En uh, daar worden we in onze samenleving ook sterk mee geconfronteerd. Dat uh, mensen zo tussen de 35 en de 60 uh, een groot risico lopen om eenzaam te zijn. En dan na de 75 is er weer een hele duidelijke piek. Wat kan je eraan doen eigenlijk om dat te voorkomen? Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, is dat we proberen om vanaf, eh, laten we zeggen, jongvolwassenheid. vanaf dat we een jaar of 18 zijn. dat we voldoende eh, mensen om ons heen hebben. waar we zowel over belangrijke dingen mee kunnen praten. Hè, dus dingen die je echt heel erg bezighouden. maar ook voldoende mensen waarmee je eens op kopje koffie kunt drinken. En daarin zijn wij in Nederland nog wel eens wat slordig. Ja. Nou, als je dan alleen komt te wonen. dan moet je alle contacten buitenshuis zoeken, per definitie. Hè, want dan, je woont alleen. Nou, en dat betekent dat je toch flink wat moet, uh, van tevoren eigenlijk al, een inspanning hebt moeten doen ja. om al die mensen te kennen. Dat kan niet ineens op zo'n moment dat je alleen komt te staan. Maar dat betekent dus dat als je, uh, ook al ook begin je aan een relatie, en uh, natuurlijk iedereen aan het begin denkt altijd van nou, uh, dat is everlasting love, hè? we gaan uh, tot de dood ontscheid, ze ja. zijn we bij elkaar. Ja. Nou, heel vaak weten we dus dat er onderweg iets misgaat. Je moet wel blijven investeren, dus zegt u, in de mensen om je heen. Dus niet alleen ja. maar je op die relatie richten. Dat klopt. Dat klopt. En dat betekent dus uh, voor uh, mensen die uh, in, in de jonge leeftijdsfase zitten... Van, van kleine kinderen enzovoort... dat ze toch altijd ook uh, met andere gezinnen, met jonge kinderen... dan maar iets samen moeten ondernemen om de contacten te blijven onderhouden. Dat je niet denkt op dat moment, ik heb geen tijd. Nee, nou is zit een mooie tip natuurlijk voor mensen die nog aan het begin staan... en, en nog misschien aan het ja. experimenteren zijn en straks aan, aan een relatie beginnen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die al lang dat achter de rug hebben. Uh, ik las in Spits vandaag een artikel over een uh, soort van studentenhuis... Voor ouderen die daar dus met elkaar kunnen gaan wonen. Ja. Is dat een idee? <laughs> nou, dat idee is al eens vaker uitgeprobeerd. Met name ook in de Scandinavische landen. U moet zich voorstellen dat daar ook heel veel alleenwonende mensen zijn. En die wonen vaak heel ver uit elkaar. Hè, want dat zijn landen met vreselijk veel. Met grote oppervlaktes. En ook daar heeft de overheid altijd geprobeerd om eh, oudere alleenwonende mensen. laten we zeggen in, in, in, in nieuwe wijkjes bij elkaar te brengen. bij een dorp in de buurt. Maar dat is nooit een succes geworden. De mensen willen dat niet. De mensen willen blijven wonen waar ze altijd hun hele leven gewoond hebben. Je krijgt ze met geen stok naar een uh, gezamenlijk wonenproject. Mm. Dus, dus ik ben die, dan... heel benieuwd of dat hier gaat, uh, of dat hier gaat lukken. Ja. Daar ben ik nog niet 100% zeker van. Maar de, de, de mensen zijn dan toch zo van dan liever uh, toch nog maar alleen. en Misschien een beetje eenzaam. Ja, het is heel. Uh, mensen zijn erg verknocht aan hun, uh, hun leefomgeving, hun eigen woning, hun eigen bedoeling. En je moet niet vergeten dat het ook heel belangrijk is, dat als je jarenlang in een bepaalde buurt hebt gewoond. Je vergeet dat vaak, maar daar ken je toch een heleboel mensen. Als je boodschappen gaat doen, de mensen in de winkel ken je. Je maakt een praatje met een winkelier, je maakt een praatje met de buurvrouw. Je hebt misschien mensen met wie je zo nu en dan eens uh, uh, samen iets onderneemt. Een, iemand die de vuilnisbakken voor je buiten zet. Als je echt gaat verhuizen naar een andere plaats, dan valt dat allemaal weg. Dan zit je daar achter het raam van je nieuwe appartement en niemand zwaait naar je. Ja, um, nou is, uh, uh, hebben we een aantal kabinetten gehad die, die het gezin uh, vooral als hoeksteen van de samenleving zagen en, en uh, er was zelfs op een gegeven moment een minister voor jeugd en gezin ook natuurlijk. Ja klopt. Ja. Uh, dit kabinet uh, uh, kijkt daar weer wat anders naar. Maar ik hoor ook verhalen, bijvoorbeeld dat, dat alleenstaanden, alleenwonenden uh, ook, ook laten we zeggen financieel nadeel hebben, ook belastingtechnisch wel. Ja, het is altijd natuurlijk zo geweest uh, dat uh, ons belastingssysteem is op solidariteit gebaseerd. En dat betekent dat dus alleenstaanden meebetalen aan risico's waar ze zelf geen, uh, uh, nooit in zullen vallen, zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, opvang voor kinderen, allerlei subsidies voor kinderen. En dat is dus inherent aan ons solidariteitssysteem... dat je allemaal meebetaalt aan, uh, aan het hele pakket. Ja, maar zou er vanuit de politiek, dus over die eenzaamheid ging het... En, en, is men er genoeg op gericht dat, dat steeds meer mensen alleen wonen? Nou, wat betreft eenzaamheid heb ik het idee dat dat een onderwerp is... waar men wel eens zo even over wil praten... maar dat ten principale niet zoveel aandacht krijgt. En als je bijvoorbeeld aan oudere mensen vraagt... wat ziet u als problemen voor de toekomst? Dan antwoordt de helft. Ik ben niet zeker hoe dat met mijn financiën zit... en de andere helft zegt ik ben heel bang om eenzaam te worden. Dus voor de mensen zelf is het een geweldig probleem. En daar moet natuurlijk iets aan gedaan worden. En dat gebeurt op dit moment in Nederland ook. Er zijn allerlei organisaties, bekende organisaties... die de handen in elkaar hebben geslagen om samen te proberen iets aan eenzaamheid te doen. Omdat dat zo'n ja. belangrijk probleem op dit ja. moment is. Maar goed, dat is één ding. Maar bijvoorbeeld die belastingoneerlijkheid... en sowieso het feit dus dat nu al 2 miljoen mensen gewoon uh, in Nederland alleen wonen... en dat worden er misschien uiteindelijk nog maar veel meer... Uh, zou, zou de politiek daar niet toch wat meer oog voor moeten hebben? Ja, dat is iets wat we waarschijnlijk op dit moment erg moeilijk zullen kunnen verwachten dat er nu voor bepaalde groepen uitzonderingen worden gemaakt. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken, maar het is natuurlijk een feit dat iedereen wordt belast naar eh, alsof hij een alleenwonend persoon is. En sommige mensen die samenwonen en bijvoorbeeld een niet werkende partner hebben, ja, die krijgen een overhevelingskorting waar anderen natuurlijk niet van mogen profiteren. Ja, ja. Uh, maar goed, nog één keer de vraag. Hè. Is er in politiek daarna genoeg, uh, of het nou over belasting gaat, maar of over eenzaamheid, of, of wat dan ook, maar over het hele aspect, uh, alle aspecten zeg maar, van dat hele fenomeen. Is er genoeg uh, oog voor nee. de alleenwonenden? Nee, beslist niet. Er is maar een enkele partij die zich daar sterk voor maakt. En de meeste partijen laten dit helemaal liggen. Kijk aan. We nou, uh, weten er iets meer van nu. De achtergronden van die 1,8 miljoen Nederlanders die dus uh, alleen wonen. En dat is dankzij u. Uh, bedankt voor het uh, uitleggen daarover. Jenny Gierveld uh, is dus emeritus hoogleraar. Uh, weet alles van de samenstelling van huishoudens, leefvormen, eenzaamheid en latrelaties. Het radiodagboek volgt deze week Alpen 6. Vandaag met... Bert Kranenberg, presentator van en Kranenberg bij de NCRV op Radio 2... en op de Zes-volger van het Eerstuur. Ja, meer dan 4000 fietsers beklimmen komen de donderdag minimaal zes keer die Alpe de US om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het radiodagboek reist mee naar Frankrijk... en iedere dag hoort u dus iemand die bij dit project betrokken is. NCRV-presentator Bert Kranenberg fietste vorig jaar zelf nog mee... maar richt zich dit jaar weer gewoon op zijn radiowerk... en zal voor Radio 2 veel te horen zijn vanuit Frankrijk. Vanmorgen vertrok hij met zijn team richting Frankrijk. Ik zet hem aan deze kant, want mijn is meer serieus aan de andere kant. Dat doen we nooit, dus het is altijd rechts. Het is heel raar uit. Het is 2 uh, minuten over half zeven. Maandagmorgen. Wat is het vandaag? 6 juni. En uh, we staan bij het busje om de boel uh, in te pakken. Er moeten een paar fietsen in, we moeten uh, een paar tassen in. Er moeten een paar winterjassen in. Dat was gisteravond uh, via Twitter en, uh, en via WhatsApp en via SMS de grote vraag. Uh, toe winterjas, of no toe winterjas, that's the question. Ja, ik heb al zo belachelijk veel bij me dat ik dacht als ik er ook nog een winterjas bij in ga stoppen dan mag ik niet mee. Ja, pak hem hier. Ah, dat is gewoon hoor. Oh, lekker, schoon. Het bijzondere aan Albu 6 is, wat mij betreft, dat uh, die afschuwelijke ziekte kanker en een prachtige sportieve prestatie op een heel wonderlijke manier samenkomen... en, en bijna een soort twee-eenheid vormen. Die mensen die die berg op gaan fietsen, die knokken tegen die berg... wat toch een beetje te vergelijken is met de mensen die vechten tegen die ziekte. Ik heb een rijtje namen in mijn hoofd van mensen die die ziekte gehad hebben... van een goede collega die overleden is, van een familielid dat kanker gehad heeft... wat echt heel erg spannend geweest is... Uh, ja, echt, echt, echt een ziekte waar ik, uh, waar ik bang voor ben. En waarvan ik denk: het zou prachtig zijn als die ziekte over tien jaar niet meer dodelijk is, maar chronisch. Dat je niet meer doodgaat aan kanker, maar dat je uiteindelijk overlijdt met kanker. Geen idee of het haalbaar is, maar als je er niet naar streeft, is het sowieso niet haalbaar. Nee, kan Ik kan niet in, in de breedte. En ja, dan mijn mijnen er zo bij: dat is mijn stuur naar voren staat. Kijk, die twee fietsen in elkaar gevouwen. Ja, dat het in Frankrijk is, uh, speelt er wel bij mee dat ik heel snel viel voor dat evenement. Ja. Ja, en toen ik die eerste les Frans had, wist, wist ik het gewoon. Ik wil leraar Frans worden. Ik had uh, een, uh, een kaartje van Frankrijk hangen. Uh, ingedeeld in vakjes met alle arrondissementen... zodat je uh, altijd als je de nummerborden van de auto's zag... even kon opzoeken van, oh, die komt uit 78, dat is uh, Dardesh. Daaromheen hingen allemaal van die, uh, van die Camembert doosjes. Uh, en ik had uh, ook een passie voor lege wijnflessen. Dus echt mooie, uh, het liefst flessen waar rode wijn in gezeten... van die mooie, mooie diepgroene flessen met indrukwekkende etiketten. Die stonden dan op de kast daaronder. Ik had echt zo'n... Ja, bijna een Frans Altaartje wel, ja. Nou, een fotootje voor Twitter nog. Ja, dicht. Ik heb, uh, even denken, toen ik bijna klaar was met mijn studie... heb ik een zomerlang op een camping gewerkt in Frankrijk. Ik was daar uh, volgens de campingbaas Grand Chef Placeur. En dat vond ik echt fantastisch. Dus ik denk niet dat het ooit wat gaat worden. Maar in mijn hoofd heb ik altijd nog... als het niet meer leuk is bij de radio... of uh, als de radio wordt wegbezuinigd... Ik weet het maar niet, tegenwoordig kan ik altijd nog kijken of ik baas kan worden van een camping in Frankrijk. Je maakt er nog eentje, of, uh, ja? <laughs> het is niet realistisch, maar zijn. een mens moet wat te dromen hebben. De hey, nee, een nee, mens moet opwarmen. Wat is het. Ik kom hier, ik kom hier, komt hier. Oké, okay, overloop. Gaan we, instappen. De druk die ik voor jou op mijn schouders voelde, van wat er ook gebeurt en we gaan uitzien allemaal leuk en aardig. Maar ik moet die berg op fietsen, ik moet die berg op fietsen, ja, die is nu helemaal weg. Ik denk dat de mensen om me heen dat heel erg merken ook, ja. Ja, ja. Want als ik gespannen ben, dan steekt het niet onder stoelen of banken. Dan zou ik niet zeggen, oh wat ben ik gespannen. Maar dan merk je aan alles aan mij dat ik enorm gespannen ben. Uh, kortaf, weinig geduld, weinig begrip. Uh, ja, min, echt minder prettig in de omgang. Uh, dus dit jaar zeg ik, weer, nee het gaat niet om mij. Ik sta aan de zijlijn, ik maak die programma's. Behalve als er iemand is die zegt, nou ik bied je 10.000 euro als je die berg op gaat. Dat vind ik dan een mooie uitdaging. Dat, uh... Maar dat moet dan wel 10.000 euro tegenover staan dit jaar. Dat is de prijs van dit. <laughs> naar nou, uh, Richting Frankrijk dus. Bert Kranenbach in zijn radiodagboek gemaakt door Maarten Bleums. Deze week dus iedere dag een ander verhaal. En vanaf morgen komt het radiodagboek ook echt vanuit Frankrijk. Zo meteen is er Stand.nl. De stelling, het is goed dat de Vereniging Eigen Huis... beelden van inbrekers op de website zet. Bent u daarmee eens of oneens, laat het vooral weten via de bekende kanalen. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD, CDA en gedoogpartner PVV willen de bezuinigingen op defensie aanpassen. Ze willen onder meer twee patrouilleschepen van de marine in de vaart houden... en minder Cougar-helikopters wegbezuinigen. Daardoor zouden er voorlopig nog acht van deze helikopters blijven vliegen. In totaal wil minister Hille 1 miljard euro bezuinigen op de krijgsmacht. Ouders die gebruik maken van kinderopvang... gaan een vaste eigen bijdrage van 15 euro per maand betalen. Ook gaat de inkomensafhankelijke bijdrage omhoog. Minister Kamp wil zo de uit de hand gelopen kosten voor de kinderopvang aanpakken. Samen met andere maatregelen wil hij ruim 1,5 miljard euro bezuinigen op de kinderopvang. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat onderzoek doen naar kiemgroenten zoals taugé, Die worden in Duitsland gezien als bron van de besmettingen met de EHEC-bacterie. De Europese Commissie wil de getroffen groentetelers compenseren. De Europese landbouwministers bekijken de komende dagen... of er bijvoorbeeld een noodfonds kan komen voor gedupeerde boeren. En zo'n 4500 Griekse ambtenaren die overleden zijn... ontvangen nog steeds pensioen. Dat blijkt uit onderzoek. De fout kost ruim 16 miljoen euro per jaar. De Griekse autoriteiten houden de gegevens slecht bij. En veel Grieken geven de dood van een familielid bewust niet aan... zodat de familie pensioen kan blijven opstrijken. En dat is het nieuws op dit moment. Awb Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht drie kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 West tussen Osdorp en de Nieuwe Meer, 2 kilometer, dat komt er een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat voor Knop het Grijsoord, 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20, richting Hoek van Holland, voor Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg. Justitie en politie doen te weinig met de vaak duidelijke beelden van inbrekers... die tijdens een inbraak met bewakingscamera's zijn gemaakt. Dat zeg ik niet, maar dat zegt de vereniging Eigen Huis. En die gaat die beelden dus nu op internet zetten. Vanaf woensdag is er een internetsite waarop mensen die beelden kunnen insturen. En die worden daar dan op geplaatst. Ik ga daarover praten met Magda Benson, Tweede Kamerlid voor D66. Maar ook oud-korpschef bij de politie. Dag mevrouw Bensen, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes. Mag mag jullie maar ja of nee op zeggen. Hier komen ja. ze. Inbrekers hebben ook recht op privacy. Ja. Elk huishouden moet een beveiligingscamera hebben. Nee. En Funda is de grote oorzaak van de explosieve toename van inbraken. Nee. Goed, nou, u mag thuis natuurlijk ook meepraten of waar u ook maar bent. De stelling luidt als volgt: het is goed dat de Vereniging Eigen Huis beelden van inbrekers op de website zet. Als u daarmee eens bent of mee oneens, sms dat dan naar 7070, dat kost wel 50 cent dan kunt u dus ook gratis bellen. nummer is 0800-1101. Kunt u ook meepraten straks met ons in de uitzending 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruik dan hekje standpunt. Um, het is goed dat de Vereniging Eigenhuis beelden van inbrekers op de website zet. Mevrouw Bernsen, eens of oneens? Nee, nou, ik ben het er niet mee eens. Ik vind het... Uh, um... Kijk, wat de vereniging Eigen Huis doet... Uh, is mensen aanzetten tot preventieve maatregelen. Dat vind ik buitengewoon goed. Hè? Dus uh, ze komen met een uh, actieplan. Uh, en uh, daar zeggen ze ook vooral in... mensen, zorg voor goed hangen sluitwerk. Zorg dat u goed beveiligd bent. Zorg dat uh, nou er geen ladders uh, in de tuin liggen. Maak het inbrekers uh, met andere woorden niet gemakkelijk om binnen te komen. En hang eventueel een camera op. Nou ja, dat, dat kan altijd. Als mensen dat willen, dan kan dat. Als dat alleen maar gericht is op hun eigen domein. Uh, dus uh, dat kan. Dat, uh, dus op zich, uh, die preventieve aanpak van de vereniging Eigen Huis vind ik erg goed. Uh, mensen daar zich bewust van maken. Maar wat ik niet helder krijg bij de vereniging Eigenhuis, Wat ze nou beogen met dan eventueel foto's en filmpjes uh, op een website plaatsen. Kijk, ik vind het belangrijk dat mensen uh, aangifte doen altijd aangifte doen, ook van een poging inbraak. Dat is ook een voorwaarde van de Vereniging Eigen Huis. Hè? Zet ja, een filmpje dus er niet de... op als er niet aangifte ja, is gedaan. Ja, precies. precies. Maar dan zeg ik daarbij... zorg dat die fo foto's en die filmpjes bij de politie terechtkomen. En de politie is een opsporingsorganisatie. Uh, en die moet er dan voor zorgen dat die inbrekers... inderdaad ja. daadwerkelijk in de kracht. Maar dat is nou juist het doren in het oog van die Vereniging Eigen Huis. Die zeggen van de politie doet er te weinig mee of eigenlijk niks mee. Ja, nou, ik denk dat dat dus niet zo is. Kijk, er, er worden best uh, heel wat uh, uh, inbraken uh, opgelost... Alleen uh, is het vaak zo dat de cijfers vertekend zijn... omdat een aantal inbrekers verantwoordelijk zijn... voor soms wel 100 of 200 inbraken. En dan telt het aantal daders uh, alleen maar... en niet het aantal opgeloste inbraken. Dus dat is al een vertekening. Maar wat ik ook niet zo helder heb van de vereniging Eigen Huis... die aangeeft dat er dus de laatste tijd, de laatste jaren... veel meer sprake is van, de, van inbraken in woningen... terwijl de politie... Daarvan juist weer zegt dat um, uh, er veel meer sprake is, weliswaar van het aantal aangiften, maar daarvan is 25 een poging inbraak. Mm. En dat, dan kom ik weer terug bij mijn eerste punt. Je ziet dus dat het echt lonend is om ervoor te zorgen dat je in de preventie goede maatregelen hebt. Maar een poging tot inbraak kan ook vervelend zijn natuurlijk, voor als je dat overkomt... want dan voel je je toch onveilig in je eigen huis eigenlijk. Uh, over die cijfers nog even, want inderdaad, de Vereniging Eigen Huis... heeft het over een explosieve toename van inbraken. Het AD concludeert vanochtend, op basis van de eigen misdaadmeter... dat het aantal inbraken sinds 2001 juist is afgenomen... doordat er veel plegende junks zijn uitgestorven. Uh, ja, welke cijfers moeten we nou geloven? Nou ja, ik ben toch geneigd om de cijfers van de politie uh, dan maar uh, te volgen... want die uh, registreren... Uh, de aangiftes. Uh, en die zeggen dat er in 2010 weliswaar ruim 10.000 uh, uh, meer uh, aangifte van inbraak bij de politie is binnengekomen. Maar daarvan, dus van dat totale aantal, dan spreken we over uh, zeg maar zo'n 73.000. Daarvan is 25 procent. Dus een poging inbraak. Soms moeten inbrekers wel drie keer een poging doen om uiteindelijk één effectieve inbraak te kunnen plegen. Mm. He, dus um, die preventieve kant, prima. Maar nogmaals, als we. Dat we heel veel foto's of filmpjes op internet gaan plaatsen. Dan vraag ik me af, wat kun je daar nou mee bereiken... Kijk, het is goed als er in opsporing verzocht, waardoor de politie uiteindelijk wordt gefaciliteerd, dat daar foto's en filmpjes worden vertoond. Het gaat dan meestal over roofovervallers of verkrachters of, of, of dat, dat soort ja, mensen. Die worden inbraken, dat zou ook kunnen zijn. Of een, een heleboel uh, inbraken uh, achter elkaar. Een golf van inbraken noemen ze dat ook wel. Dat zou ook nog kunnen. Maar als je, nou misschien wel duizend foto's of filmpjes op een website plaatst... van mensen die misschien bezig waren met een inbraak. Want dat weet je niet helemaal zeker... Althans, niet in alle gevallen. Dan staat dus iemand op een website. zonder dat de politie al heeft geconstateerd. dat er sprake is van een inbreker. en zonder dat de rechter uh, een, uh, nou ja, zeg maar een verdachte al heeft veroordeeld. Ja, maar goed, als iemand in mijn huis uh, probeert te komen. Of, of zelfs al in mijn huis is, die ik niet heb uitgenodigd. dan overtreedt hij toch ook mijn uh, privacy? Absoluut. En daar moet ook flink tegen opgetreden worden. Kijk, ik, ik zeg het niet voor niks. Elke inbraak is er één te veel. En het tast het veiligheidsgevoel van mensen heel ernstig aan. Dus ik vind ook dat er van alles aan gedaan moet worden. Maar nogmaals, ik begrijp niet zo goed wat die website kan betekenen... om nou ja. mensen zich veiliger te laten voelen. Kijk, ik zou onmiddellijk kijken van is er in mijn buurt een melding gedaan? Ik zou ja. zo nee, maar dat dat, dat dat gewoon netjes gerubriceerd wordt. Dus ik kijk gewoon van nou, is er in mijn wijk? En dan ziet iemand op die, op die beelden en ik wou die zie ik wel eens lopen. Uh, hè? Dus je, kan dat... nou, je kan hem in de gaten houden of tegen de politie zeggen van daar loopt hij. Ja. ja, en dan? We hebben de beelden, uh, hij heeft daar en daarin gebroken. Ja, maar die Pak beelden heeft de politie dus ook. Dus dan kan de politie vervolgens zijn werk doen. Daar betalen we de politie voor, ja. om dat werk te doen. Maar daarvan zegt de vereniging Eigen Huis dus, dat doen ze niet genoeg. Ja, nou ja, dat blijkt dus niet uit de cijfers. Maar... Ik bedoel, dat uh, en kijk, daar waar sprake is, want dat uh, komt ook uit de politiegegevens naar voren, dat er een verschuiving is, zeg maar, van de criminele meerplegers, hè, de junks, uh, dat, dat schijnt een uitstervend ras te zijn. En dat het dus uh, uh, vaker uh, voorkomt dat er uh, ja, daders uit het voormalig Oostblok ja. worden opgepakt die in dadergroepen uh, vaak hun werkzaamheden doen. Ja, dan schiet zo'n website ook echt niet op. Nee, het is uh, grappig dat u dat trouwens zegt. Want iemand uh, reageert daar ook op. Die zegt: de meeste van die, van die inbraken worden inderdaad door mensen vanuit het buitenland gedaan. Die, die komen snel om hier in te breken en zijn vervolgens weer vertrokken. Dus in die zin zou je met die beelden dus ook niks kunnen. Nee, dat, dus vandaar dat ik zeg... ja, wat, wat beoog je nou met zo'n website, met foto's... Um, uh, in het kader van de opsporing van inbrekers? En nogmaals, ik vind het altijd... Ja, je ziet wat er op YouTube gebeurt. Dat mensen, uh, nou ja, zonder dat ze het weten... zonder dat ze toestemming ergens voor geven... in een filmpje uh, terechtkomen. En dat blijft altijd op het web staan. En um, mijn angst zit hem er ook in... Dat er uh, ook misbruik van gemaakt kan worden. En dat je dan dus op zo'n website terechtkomt als mogelijke inbreker. En hmm. je bent het misschien wel niet. Stel je bent je kat kwijt en je zit even in de, in de tuin van de buurman oh ja. te, te zoeken naar je. Naar ja, je we kat. kunnen allerlei voorbeelden bedenken. Hè? Kijk, als iemand binnen staat, dan uh, is, het, is het echt heel duidelijk. Hè? Dan heeft hij, daar heeft hij of zij ook niks te zoeken. Maar dan kun je in het algemeen ook een buitengewoon goede. Uh, daderbeschrijving bij de politie achterlaten. En laten we wel deze als het gewone inbrekers zijn, die, die zijn ook heel vaak al bij de politie of bij de wijkagent bekend, schakel de wijkagent in, die kan daar ook een hele belangrijke rol in vervullen. En die dadergroepen, die rondreizende dadergroepen, dat, dat is vaak uh, uh, veel ernstiger. En dat moet ook regio-overschrijdend aangepakt uh. worden. Bent u bang dat het ook uh, allerlei risico's met zich mee gaat brengen? Als je dit, dit gaat uh, faciliteren zeg maar door die, die site uh, in het leven te roepen, Mensen kunnen dat filmen. Is dus dat mensen dus inderdaad zelf gaan filmen. In de pyjama naar beneden lopen als ze gestommen horen. Uh, eerst de camera pakken, gaan filmen en, en dat soort dingen. En, en daarmee dus zichzelf in, in problemen kunnen brengen. Nou ja, dat, dat, uh, dat zou zeker kunnen. Want een, een dader in het nauw hè, maakt een raar sprongen... om maar eens op die kat een variatie te maken. En je weet dus ook niet wat er gebeurt. Dus ik heb dat vorige keer al eens gezegd toen er sprake was... dat je uh, ook wel een inbreker je huis uit mocht slaan. Dat, dat zijn primaire reacties van mensen. Dat, dat lijkt me ook wel goed. Uitspraak van oh, Rutte was dat, hè? Die zei dat, zei dat bij de presentatie ja, van de Ja, en, bij en de, akkoorden. de minister en de staatssecretaris van, van justitie hebben Veiligheid en Justitie hebben dat overgenomen. Maar daarvan heb ik toen ook al gezegd van pas op, want je loopt ook zelf risico's. Je bent er niet in getraind om dat soort mensen uh, tegen te houden. Dus bel onmiddellijk de politie. Uh, en ja, als dat een heterdaadje kan zijn, zoals dat zo mooi heet... Mm. dan heeft de politie me ook gelijk in de kraag gevat. En er is nog een instrument wat er heel goed bij gebruikt kan worden... en dat is burgernet. Dus dan, dan als dat doorgegeven wordt, als er bij jou wordt ingebroken... dan meld je dat bij 112... en dan kan er via Burgernet onmiddellijk een oproep uitgaan... en dan kunnen mensen uitkijken naar de dader... en dat doorgeven aan de politie. Ja. Um, ik hoorde straks iemand van uh, het Openbaar Ministerie in de uitzending... die waren er ook niet zo uh, voor, want die zeggen... Ja, het gebeurt steeds meer, hè. winkeliers doen het al... die hangen soms ook plakaten op, uh, op de voorruit uh, van... Uh, nou, let op, deze man heeft hier ingebroken... tankstations hebben het wel eens gedaan... Ja. Uh, Iedereen gaat een beetje zijn eigen dingetje doen hè, op dit punt. Nou ja, daar, daar zit ook uh, uh, mijn angst, zeg maar. Dat er uh, te veel eigen richting uh, uh, gespeeld gaat worden. Of, of kan je zich alle, alle beetjes helpen misschien? Ja, of juist niet. <laughs> dus uh, ik. Ik ben er erg voor om uh, de politie die we hiervoor in het leven hebben geroepen... Uh, en die we ervoor betalen om deze werk te laten doen. En dat kan met behulp van allerlei uh, hulpinstrumenten. Hè? Dus de foto's en de filmpjes van de, van de burgers. Ofwel burgernet. Maar laat de politie gewoon zelf zijn werk doen. Hmm. Uh, we hebben wat rondgebeld vanmorgen in Politiek Den Haag. Ook bij uw collega's. Uh, PvdA vindt het in principe een goed plan. VVD en PVV zijn ook wel voor met wat mits en maren. Uh, het CDA zegt... Uh, morgen Kamervragen te gaan stellen. Minister Opstelde, ze zijn niet per se tegen... maar willen graag weten of het gebied, op het gebied van privacy... of het allemaal kan en of het misbruik uh, valt uit te sluiten. Uh, gaat u zich daarbij aansluiten? Nou, kijk, als het CDA al begint over privacy, dan uh, is dat eigenlijk een nieuw fenomeen. Dus dan is er deg wel degelijk iets om over te vragen, ja. Ja, maar goed, privacy nogmaals, en dat was ook een van de keuzes, een inbreker, hoeveel privacy heeft eigenlijk een inbreker? Nee, maar ik heb het niet over, kijk, een inbreker heeft net zoveel privacy als iedere burger, zal ik maar zeggen. Uh, maar waar het mij met name om gaat, is dat mogelijk onschuldige burgers op die website terechtkomen. Ja, en dat, en dat moet in alle tijden worden voorkomen. Absoluut. Uh, het hele initiatief wordt ook, geloof ik, natuurlijk nog door de bevoegde instanties bekeken. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld over, die, over dat privacy-vraagstuk. Dus dat moeten we ook nog afwachten of het überhaupt mag. Nou ja, ik vraag me af hoe ze uh, dat dan gaan doen. Want ze willen 8 uh, juni al starten met die website. Dus, uh, en dan gaan ze al foto's en filmpjes publiceren... die ze tot op dit moment hebben binnengekregen. Ja. Terwijl het ministerie van Justitie en het collegebescherming... persoonsgegevens er nog naar moeten kijken. Die moeten dat... nog een oordeel geven. Nou, in ieder geval, het college zal daar nadrukkelijk naar moeten kijken, ja. ja dus u roept eigenlijk de vereniging Eigen Huis om, om... in ieder geval daarop te wachten. Nou, dat lijkt me wel verstandig. Want je moet geen uh, zaken uh, gaan, uh, gaan entameren... waar je mogelijk uh, zelf in overtreding bent. Ja. Goed, uh, dat is duidelijk wat u vindt. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden... En, um die roep ik nog maar een keer op om gewoon gebruik te maken... van de mogelijkheden om te reageren, eens of oneens, op de stelling. Het is goed dat de Vereniging eigenhuisbeelden beelden van inbrekers... op de website zet. En mevrouw Benson, als u meeluistert, dan kom ik ja. graag straks bij u terug... om die reacties door te nemen. Er wordt al veel gereageerd, ook op onze site. En ik kijk even naar de cijfers die daar staan. Er is al door bijna 1200 mensen gestemd. 88% is het eens met de stelling, 12% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, Goedemiddag. hallo. Zeg het maar. Goedemiddag. Ja, ja u spreekt met Cindy Koksma uit Apeldoorn. Ik heb gereageerd en ik heb gezegd... nou, voor mij mag het. Dat uh, uh, eigen schuld dikke uh, systeem. Als, uh, als jij aan andermans uh, spullen zit... En, uh, en ze hebben jou toevallig gefilmd... we hebben meegemaakt dat uh, in ons appartementencomplex... ook een uh, video-installatie uh, ging... Uh, en inbreken die uh, de fiets had gestolen uit de bergingen. Uh, dat die video alleen naar de uh, politie ging en uh -huh. we hebben er nooit meer iets van gehoord. Kijk, dat, dan is, dan dat is ook wat die vereniging van... eigen huis zegt, inderdaad. U had dus ja. beelden van, van, uh, van de dader, zeg maar. Ja. En, en dat is vervolgens nooit wat meegedaan. Of Dat ze hebben is, hem misschien niet gevonden. Niet gegaan, maar er is nooit iets uitgekomen. Ja. Terwijl we zelf op een gegeven moment zag ik die man, die man volgens mij bij de Rabobank pinnen. Dat heb ik toen nog doorgegeven van nou, je kan kijken wie het is aan het nummer. Ja. Want het, het is een minuut na mij geweest. Ja. En, uh, maar uh, je hoort er nooit meer ja. wat van. Is, en dan die... heb ik toch wel zoiets van nou... Laat iedereen dan maar kijken wie het is. Ja. Maar is dit, dat... is dit ook niet een beetje het probleem wat mevrouw Benson misschien net aankaart? Want u zegt van, ja, hij leek er wel op, maar u wist ook niet zeker of hij het was bij die pinautomaat. Voor je het weet, wordt daar iemand in zijn kraag gegrepen... die toevallig misschien lijkt op de fietsendief, maar het helemaal niet is. Nee, maar dit was zo duidelijk. Ja. Die, die beelden waren zo duidelijk... Dat, uh, dit was echt, uh, dit was gewoon die ja, man. Maar ja. dan heb ik toch zoiets van uh, de politie ja, die heeft ten, kennelijk ook niet de tijd om alles uit te zoeken. Ja. Dan moeten er net, net inderdaad al veel plegers zijn die ze, die ze herkennen. Ja, ja. Maar, uh, u bent ervoor ja, in ieder geval. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ja, u spreekt met Ali Rijkstra uit Almelo. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind dat het uh, bij de politie uh, hoort, uh, die taak, om uh, ze op te sporen. Maar ik wil er wel een kanttekening bij maken. Ik vind dat de politie daar wel meer uh, bevoegdheden en meer uh, capaciteit voor moet krijgen. Want bij mij in de familie is ook uh, ingebroken. En de buurvrouw die heeft uh, dat gehoord, heeft de kenteken van de man die inbrak uh, genoteerd. Mm -hmm. is ermee, uh, vervolgens zijn ze ermee naar de politie gegaan. Maar de politie die zegt uh, doodleuk, van, daar hebben we geen capaciteit voor, we doen hier niet. Mee. U bent goed verzekerd, dus ga maar naar de verzekering. Ja, dus u zegt liever gewoon uh, wat meer uh, geld in die de steken, ja. zodat ze meer tijd krijgen om dit soort zaken op te lossen? Precies, dat lijkt me het beste. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar. Ja, uh, u spreekt met de Dimitris uit de woorden. En uh, ja, ik ben uh, met de stelling mee. De politie dient, uh, is uh, dienstbaar voor de verzekeraars. En uh, ja... Wij moeten alleen bonnetjes uh, betalen aan de politie. Mm -hmm. dus de politie is alleen voor bonnetjes uh, uit te delen en uh, ja, te, de verzekeraars uh, te, te beschermen. Ja, nou ja, volgens mij doet de politie nog wel iets meer. Ik hoef het niet voor de politie op te nemen, maar uh, ze, die hebben natuurlijk druk zat ook met van alles en nog wat. En, uh... Nou, uh, uh, en ik heb een uh, mevrouw gehoord over uh, de privacy. Ja? Onze privacy is ook uh, helemaal naar, uh, ja. Nou ja, <laughs> uit het raam gegaan en... Uh, nou ja, sinds dat. Ze uh, uh, hebben de, de wet uh, overtreden. Net zoals de pedofielen, hun naam staan op de website. Alle namen van alle inbrekers en de foto's op de ja. website. U, u, u bent het mee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hoi, ik spreek met Olivier uit Amsterdam. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind ook dat, uh, dat die filmpjes best op, uh, op internet mogen. Laat de criminelen maar een beetje angst krijgen om in te gaan breken. Misschien heeft het ook nog wel een preventieve werking op die manier. Ja, zo van de kan een camera hangen en voor je het weet wordt de beeld, worden de beelden bij de politie ja. gebracht. Ja, zit, zit ook ik wel in. Wel, ik snap wel dat mensen ja. natuurlijk ook uh, ten onrechte op zo'n uh, zo uh, website terecht kunnen komen. Maar ja, daar, daar is ook eigen huis natuurlijk voor om, uh, om daarvoor te waken. En ook op het moment dat dat uh, zou ja, voorkomen dat die mensen dus inderdaad ook daar weer vanaf worden gehaald. Ja. en. Uh, ik neem aan dat er toch wel een soort van uh, ja, schifting plaatsvindt... en dat mensen wel zeggen van nou, um, dit kan er wel op en dit niet. Het kan nou. niet zo zijn dat iedereen zelfs een filmpje kan uploaden. Toch? Je, je hebt niet op voorhand zoiets van nou, die privacy is toch wel heel belangrijk. En, uh, jij zegt van ik heb niks te verbergen... dus uh, zet al die lui die, die, die snode plannen hebben er maar gewoon op. Ja, ik heb zoiets van uh, ja, privacy tegenwoordig. Ik bedoel, uh, iedereen uh, heeft maar een beperkte privacy... en op internet is tegenwoordig iedereen te vinden... Dus ja, in dat opzicht, uh, ja, ik snap het wel. Maar ik denk toch dat het beter is om, om de er wat meer angst in te boezemen... Dan, uh, ja. dan om het maar gewoon te laten gebeuren. Want wat er gebeurt er nu is dat de politie gewoon niet uh, kan ingrijpen... door capaciteit of geld of uh, ja, wat dan ook. Maar, ja. Dankjewel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Yvonne Kars uit Apeldoorn. Laat ik maar meteen beginnen bij privacy. Ik vind het overigens een, een, een stelling waar ik het volstrekt mee oneens ben. Mensen die zo makkelijk roepen van uh, onze privacy is ook niet beschermd. Maar op het moment dat er hun iets overkomt en hun privacy aantast dan roepen ze het ook niet meer zo hard. Ik ben het dus oneens om uh, een aantal redenen, behalve die privacy. Laten mensen, en dat staat ook wel, heb ik begrepen, uh, in, de, in, het, in het verhaaltje van uh, Eigen Huis. Laten mensen eerst eens zorgen dat ze hun eigen huis goed beschermen. Ramen, deuren dicht, als ze zo nodig belangrijke dingen in huis willen hebben. moeten ze een camera ophangen. Maar het is wel het werk van de, verzeker, uh, van de politie die uiteindelijk mensen moet inrekenen. Mm. En natuurlijk gaan hier hele rare dingen mee gebeuren. Als mensen aangifte doen, wat ook vaak helemaal niet gebeurt... Euh, dan moeten ze afwachten wat daarmee wordt gedaan... en dat daar dan te weinig capaciteit voor is. Het is ook het grootste gedeelte wat de opdracht van de politie is. Als dat niet de prioriteit is in die gemeente... wordt er ook gewoon minder mee gedaan... Ja. Dus uh, dit, is, dit is absoluut geen goede oplossing. De ja. laatste opmerking is dat mensen die niet aangesloten zijn bij de vereniging Eigenhuis, dus die een huurhuis hebben, <laughs> mogen die dat wel doen, <laughs> mogen die dat ook doen. Ja. Ik wil hun liever beschermd ja. zien dan de mensen die wel ja. wat meer geld ja, hebben. Ik ken de regels niet van de vereniging Eigenhuis, maar ik vrees dat inderdaad huurwoningen daar dan weer niet voor in aanmerking komen. Dat uh, moeten we nog eens even navragen bij ze. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. De beurt. Ja, zeg maar. Jurgen, je spreekt me Annemiek. Op de eerste plaats uh, wil ik zeggen dat ik het 100% eens ben met de stelling. En daarna wil ik nog even iets tegen mevrouw van D66 zeggen. Ik heb haar een hele tijd horen praten, maar ze heeft niets zinnigs gezegd. Ik zal u dit zeggen. Bij mij thuis is twee keer ingebroken. Er zijn verschrikkelijke prachtige spullen van mijn ouders weggehaald. Ik ben er psychisch bijna aan onderdoor gegaan. Ik durfde niet meer te slapen. Ik durfde niet meer alleen thuis te zijn. Maar kennelijk vindt mevrouw D66 dat niet zo belangrijk. Nou. Want de mensen die het doen, die mogen toch zeker niet... Nou, ik vind dat ze er gewoon op moeten. Nee, mevrouw, wacht even. Nee wacht, nee, wacht, nee, wacht, nee, wacht even. Ik mag zo uw tweede punt nog even maken. Maar ik moet nu toch even opnemen voor mevrouw Bensen. Die heeft zeker niet gezegd... Van van nou, ga maar inbreken en ga je gang maar. Nee, nee die zei, zegt dan, zeg, het nee, is een zaak van ze, de politie, zegt dat ze. ze. Nee, vind ik niet. Zij is tegen dat die mensen opkomen. Ja. Wij moeten in Nederland eens ophouden met dat gedoe. Goed. Want ik word er zo langzamerhand dood en dood moe van. Tweede punt. Tweede ik, punt nog even snel. Ja, ik ben dus hier is ingebroken. En zij moeten maar eens een keer meemaken. Dus als is na de kans dus nagaan nagaan wat er voor impact dat heeft op een gezin. Zegt hij dat? Ja, goed. Dank ja. u wel. Dank u wel voor het bellen. Sterkte met alles. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Met Jan met Putten. Jan. Dag, hallo. Ik heb een vraagje, eerlijk. Uh, uh, Mark Rutte zegt, als er iemand binnenkomt, een inbreker, moet je hem een doel geven. Ja. En dan hoor ik vorige week van uh, helaas overleden Willem Duis. Misschien heb je wel gezien op de tv. Ja. Als we hem regenbogen, hij, hij zou de keren eruit rammen. Ja, dat ging volgens mij over, over die zaak met die. Uh, ja, dat nee, ging over inbrengingen, Door. Maar als hij thuis kwam. Ja, volgens mij ging dat over. over zo iemand treffen, hè? Ja, nee nou ja, maakt, het, maakt het ook niet even uit. Maar volgens mij ging dat over iemand uh, een pedofiel, zeg maar. Dan zei hij van als hij hier aan mijn dochter zou zitten, dan zou ik hem doodslaan of zo. Nou ja, we, ook goed. Ja. Maar wat wil je ermee zeggen dan? Ja, goed. Uh, ik, ik ben dus voor die stelling. Ja. Ja, beter, beter camerabeelden dan zelf uh, de knuppel uh, in de nek leggen. Ja, nou ja, dat is de vraag dus. Ik, ik, <coughs> ik zou niet weten wat ik zou doen. Nee, nee. Maar uh, ik zou hem geen doel geven van, met, met een doel. Dan heb ik zo'n grote keer of niet uh, mijn huis uit. Nee, nee. Oké, okay, uh, maar wel voor, voor de stelling dus. Ja. Goed, dankjewel voor het bellen. Yo, okay. En dat zeggen we tegen iedereen natuurlijk. Veel mensen, ook uh, mevrouw Bens heeft meegeluisterd, de tweede Kamerlid van deze, die zelf ervaring hebben. Hè, u hebt dat gehoord. Ja. Uh, nou zijn er, ik geloof dat het er twee of drie waren in ieder geval die dat uh, hebben meegemaakt. En, en toch een beetje hetzelfde verhaal: van uh, ja, we hebben dat aangegeven, er uh, is weinig mee gebeurd, tot niks. Nou ja, dat is natuurlijk buitengewoon triest. En uh, die mevrouw die uh, uh, aangaf dat er al twee keer ingebroken was... en die daardoor heel angstig is geworden, dat weet ik. Dat weet ik uit mijn eigen politieervaring dat dat ook zo gebeurt. Maar dat is mijn punt ook niet. Ik vind dat het dus inderdaad goed moet worden aangepakt door de politie. En om nog even over die privacy, want privacy wordt wel heel erg verengd. Het gaat er mij om dat je mogelijk onschuldigen op die website plaatst. En dat is niet, zo, niet alleen een aantasting van de privacy. Maar dat is ook dat je mensen dus al brandmerkt terwijl ze misschien wel niks gedaan hebben. Uh, dus dat vind ik uh, zelf een hele belangrijke. Maar, maar als iemand over, overduidelijke dader is, zou je er minder problemen mee hebben? Nou ja, dan nog blijf ik met de vraag zitten: wat wil je daar nou mee bereiken? Want daar doet de Vereniging Eigenhuis verder helemaal geen uitspraken over. Dus um, ik vind nog steeds, en ik blijf erbij, alhoewel ik snap dat mensen in eerste instantie zeggen: van nou ja, laten we dat maar doen. Uh, want misschien dat er dan een keer wat gebeurt. Ik vind dat de politie daar verantwoordelijk voor is. En ja, geen capaciteit. Het is ook inderdaad een kwestie van prioriteiten stellen. Maar ik weet ook uit eigen ervaring dat de politie altijd, als er aangifte wordt gedaan, de zaken wel oppakt. Maar als er soms geen daderindicatie is, is dat moeilijk om op te pakken. Maar wat de politie absoluut zou kunnen verbeteren... is mensen informeren wat er met hun aangifte wordt gedaan. Ja, ja. Want u. Uh, uh, uh, uh, goed, dat is ook een makkelijke natuurlijk. Uh, dat zei ook iemand. laat Laat ze maar gewoon wat minder uh, boetes uitschrijven. En wat minder uh, langs de weg gaan staan. Te controleren of we 10 kilometer te hard rijden. Laat ze maar achter die inbrekers aangaan. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. Ja, dat snap ik ook wel. Hè. Maar kijk, de mensen die die verkeersovertredingen uh, uh, aan het controleren zijn. Dat zijn vaak andere mensen. Andere politiemensen. Dat zijn mensen die uh, bij de verkeerspolitie zitten. En die dus niet. Uh, dit soort opsporingswerkzaamheden doen. Dus ja, dat, dat nou. is een beetje appels met peren. Nee, maar goed, het is, het is natuurlijk ook in, ook in de politiek... men is vaak verontwaardigd ook over dat aantal inbraken... zeker als die cijfers dan weer bekend worden. Dus iedereen vindt daar dan wel wat van. Ja. Maar vervolgens ja. wordt alles bij die politie geparkeerd. En die moet alles maar gaan doen natuurlijk. Nou ja, dat, dat kan dan, dan... ook niet. Daarom zeg ik ook, er moet geprioriteerd worden. Ik ben de eerste die voortdurend tegen de minister roept... als die weer zegt van dat iets een topprioriteit is. van ja, wat, wat krijgt nou eens geen prioriteit? En wat kan de politie dan eens laten? Maar op het moment dat er een golf van inbraken is... ik weet het, op dit moment in Friesland... is daar gewoon een speciaal inbrakenteam voor geformeerd. En die gaan dus uh, ja, echt met veel capaciteit... die inbraken proberen op te lossen. Ja. nou, Er zullen nog vragen over komen, zeker ook naar die vereniging Eigen Huis, maar ook naar de politiek toe. We moeten wachten op uh, of het überhaupt mag. Uh, maar uh, nou ja, laten we dat gewoon uh, vanuit de zijlijn volgen. En als er vragen te stellen zijn, dan zult u dat zeker doen in de Kamer. Dank voor uw bijdrage in ieder geval aan stand.nl. Magda Benson, Tweede Kamerlid dus voor D66. We kijken nog even naar de laatste cijfers op onze site. Bijna 1.400 mensen gestemd, eens 87 oneens 13 op de stelling. Het is goed dat de vereniging Eigen Huis beelden van inbrekers op de website zet. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Elsbeth zit hier voor de onderwerpen van ja. Dit is de Dag. Nou ja, de EHEC-bacterie. We blijven natuurlijk ons afvragen waar die vandaan komt. Nu is dan weer de mogelijkheid van Tauge geopperd. We praten met Ernst Woltering over de controle op dat soort producten. En daar is in Nederland misschien ook nog wel iets over te zeggen. Verder, Bastian Ragas die heeft een boek geschreven... over wat er met jou als man gebeurt als je een kind krijgt. Hij heeft er vier, dus daar heeft hij inmiddels ervaring mee. Uh, Portugal bespreken we met de buitenlandcommentator Steven de Voer. En Bart van Opzeeland rijkt binnenkort het Gouden Windei uit... Dat is voor een product wat iets claimt dat helemaal niet erin zit... of helemaal niet waar is. Bijvoorbeeld aspergesoep waar helemaal geen asperge in zit. Dat okay. soort dingen. Nou, dat is leuk. Uh, we gaan zo meteen luisteren. Na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 werkgelegenheid, zwart en blank eindelijk één... of terug naar af, na 2010. Op het moment dat de toeristen weg zijn... dan houd ik je gewoon een heel bestaande wezen op. Zuid-Afrika, een jaar na het WK. Winst oei oei oei oei. of verlies? Deze week in Goedemorgen Nederland. Elke werkdag tussen half 10 en half 11. It's time for Africa. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.